Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een schip vol graan vertrokken uit Oekraïne. Dat is het eerste schip dat gaat sinds de oorlog. Oekraïne is een van de grootste exporteurs van graan, mais en zonnebloemolie. Ze vervoerden die spullen vooral over zee. Maar sinds de oorlog in Oekraïne ligt dat helemaal stil. Dat zorgt voor hele hoge voedselprijzen en dreigende hongersnood in delen van Afrika. Dus dat er nu weer iets vaart, is beste het moment. Het lijkt er ook op dat er meer schepen achteraan zullen komen. In Haaksbergen in Overijssel zijn een dode en een gewonde vrouw gevonden. Ze lagen onder een viaduct toen de politie ze vond. De gewonde vrouw is naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt nu wat er is gebeurd. Daarom is de weg dicht tussen Haaksbergen en Enschede. Een beetje bij beetje krijgt Schiphol zijn zaakjes weer wat beter voor elkaar. Volgens het AD zijn er zo'n 200 extra beveiligers aangenomen... waardoor het aantal passagiers omhoog kan. Deze maand kunnen elke dag 73.000 mensen de lucht in. Het zijn er een paar duizend meer dan de laatste tijd het geval was. Wel kan het nog steeds erg druk worden. En dan nog een romantisch momentje op de mainstage van Tomorrowland afgelopen weekend. Op het grootste dancefeest ter wereld stond een Puerto Ricaanse zanger die even een momentje wilde pakken voor zijn vriendin. Guys, this is my beautiful girlfriend, Lely Pons. And I want to ask her a quick question here. Lely, will you? Nauwelijks te horen in de drukte en ook door die over MC. Maar ze heeft dus ja gezegd. En het weer nog, vooral in het zuiden nog bewolking en af en toe een bui. In de middag is er wel steeds meer zon. Het wordt 19 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A9 in beide richtingen bij knooppunt Velsen. 20 minuten verdraging, want de brug heeft daar even opengestaan.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 Goedemorgen, dames en heren. Goedemorgen, dames en heren. Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen, Zandvoort. 30 juli is het. En het is uh, 6 over, 7 over, 12, over 10. En uh, ja, ik zit hier met. Uh, met Hans Botman, ja. Met Hans Botman zelf, dames en heren. Die is niet alleen uh, redacteur, maar die is ook uh, presentatie uh, geworden. Dat ja, is geen Wij doen het namelijk ook op de dinsdagmorgen. Op de dus dat gaat hartstikke goed. Nou, wij zijn redelijk op elkaar ingespeeld. Dat lijkt mij ook. Jij mag dat even zeggen wat wij uh, allemaal hebben? Nou, we hebben uh, het eerste. Uur, dat ga ik je vertellen uh, Hans. Nou, dat vertellijk. is uh, de actie voor de inrichting van het paviljoen. Ja. Maar wat is het paviljoen? Ja, dat is nou, nou, dat gaan we helemaal worden. uitleggen. gaan we met uh, Heeft het het huis en de met... huizen in de duinen te ja. maken. Met de de duinen te maken. En weet je wat het leuk is? Nou, paviljoen ik. Zuid, ken je dat nog? Sorry. We gaan je zo te rijden. Oh, oh uh, uh, ja. nee, we paviljoen, paviljoen Zuid, ken je dat nog? Uh, paviljoen Zuid, jawel. Dat zat, zeg uh, maar... Ja, ja, helemaal aan het eind. Dat is een paviljoen. en uh -huh. Mijn opa heeft dat uh, oh, ja. als architect gemaakt. Oh, wat leuk. Zeg. Dus dat was even, maar dat is even, zeg maar, Sideline. Sideline, even mezelf even En wat krijgen we nog meer? En we hebben uh, de vooravond van Pride in de bibliotheek. Ja. En uh, Martine Porinski... Podiansky? Ja, Podijenski. Botman. Nou, dat moet je ja, van alles zeggen. Zijn niet van toevallig. En die komt naar de studio. Ja. Verder hebben we zo'n bedrukte in het dierasiel. Agnes Sol, die komt aan de telefoon en die gaat er alles ja, over uitleggen. Zo en de twee uur gaan we straks uitleggen. Ja, zo gaan we doen. Oké. Okay. Nou, nou de... De... als het goed is, hebben we dan Helma Meeuwse aan de telefoon. Ja, dat, dat, dat Helma. Ja, dat klopt. Ja, Oké. Okay. Oh, ik moet even een ding opzetten, want ik hoor je niet. Ja, misschien opzetten, is dat wel handig. Ja. Hij heeft zijn een koptelefoon. <laughs> uh, <op>. Elma, uh, <laughs> ja we bellen je even over het paviljoen. Het paviljoen heeft te maken met Huizen Duinen. Daar uh, wordt uh, druk gebouwd. Uh, ja. Er is volgens mij al bijna een, een, uh, een uh, deel klaar, hè, ja. lijkt het. Maar uh, ja. we krijgen daar ook een paviljoen. En een paviljoen is iets, uh, nou, dat mag je uitleggen wat het paviljoen is.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 Ja, in het oude gebouw kon je ook samen, samen het avondeten gebruiken. Hè? Er was nog een ja. keuken, natuurlijk. Krijg je er ook terug, of niet? Ja, nou, dat, dat hopen we dus te kunnen gaan realiseren. Oh, okay. Want in de plannen ja. van de nieuwbouw was er niet zo'n ontmoetingsplek of restaurant. Oh, ja, ja. Ja. Dat past tegenwoordig niet meer in de financiering. Nee, nee. Uh, maar ja, we willen echt dat dat wel gerealiseerd wordt. Want het voorziet gewoon uh, in een behoefte. Ja, maar die ont uh, ontmoetingsplek die staat nu wel in de tekeningen, zeg maar, of niet? Ja, die hebben we er uh, later aan toegevoegd en oh, eigenlijk een beetje, uh, ja een beetje overmoedig, want uh, mm -hmm. we hadden dus geen financiering... maar we hebben wel gezegd, de gemeente Zandvoort, Woonzorg Nederland... en Kennenmarkt van de... dit dit is ja, nodig, dus ja. we gaan ervoor. Maar de centjes moeten er eerlijk gezegd... Begrijp ik, ja. Al. Nou ja, over die centjes gesproken. Jullie uh, hebben een... Uh, zeg maar een... een, een uh, uh, iets opgezet om uh, geld binnen te, te halen. Het, uh, ja. Uh, uh, kun je er iets over zeggen hoe jullie gegaan is?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 we zijn er nog lang niet en het 24 uur doen voor het paviljoen, ja, het klonk natuurlijk heel lekker, maar het is uh, eigenlijk uh, de uh, zes maanden doen voor de paviljoen. Uh, we, we hebben echt nog. Nou, je kunt het gedaan. gewoon uh, 24 maanden voor het paviljoen. Ja, precies. Ja. Ja. <laughs> we hopen hem wel eerder al ja, te realiseren. Ja, dat begrijp ik. Ja. Want, uh, kun, je, kun, uh, je, kun je daar? Niet, ja. Helma, Helma, ik ik had nog een vraag. Hè. Ik begrijp ook dat de zandfort ondernemers hier kunnen uh, bijdragen door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 nou nee er is dan sommige dingen lopen nog er is zeg maar ten aanzien van die 24 uur is er ja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 Als je ja. van de uitdruk vanaf de slanselaan komt, um, in de Gerkenstraat, ja, iedereen ziet dat het heel mooi wordt. Ja, het is echt, uh, ja, een het ziet er echt bijzonder ja. geweldig ja. Het uit. Het ziet er geweldig uit. Ja, en, maar, ja, het, kun het kun wordt, jij iets zeggen wanneer het wordt opgeleverd? Het hele complex is dat iets over bekend of niet? Nou, het wordt uh, in fases opgeleverd. Er is een, een, een, een, een eerste deel wat uh, in oktober al wordt uh -huh. opgeleverd, dat is het deel waar ook cliënten van de Hartenkampgroep uh, ja, ja. wonen. En wij verwachten. Uh, een oplevering zo rond een jaarwisseling. En dan hebben we nog een maand of twee nodig. Om alles uh, ingeregeld. Ja, om ja, dus... ook echt in te kunnen. Hè. Voor, voor onze doelgroep ja, zijn natuurlijk ja. uh, bijzondere voorzieningen nodig. Dus ja, begin volgend jaar uh, dan krijgen we een uh, is het in gebruik namelijk. Ja, ja, dat is hartstikke mooi zeg. Hey, Helma, de kerstboom uh, uh, zetten we nog in het oude pand op denk ik. Ja, ja. Oké, okay, hey, uh, wat ja. gebeurt er met de, met de, zeg maar de tijdelijke uh, uh, uh, ruimtes?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 Uh, daar zijn geen, uh -huh. voor zover mij bekend geen plannen voor. Maar ja, we weten allemaal dat er uh, uh, uh, ja, veel ruimte nodig is. Dus ja, dat, ja. Uh, uh, maar voor, voor zover ik nu weet, uh, gaat die gewoon weg. Oké, okay. oh, helemaal ja. Laatste, ja. Vraag, laatste vraag. Ja. Uh, alle mensen die nu in die tijdelijke woningen zitten, die gaan naar die uh, nieuwe...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 op de bouw. Nou, mensen die van mm -hmm. binnen zien... die zeggen gelijk, van, ik schrijf me per direct in. Ja, Dat oh, Ja, het echt gaaf, uit. ja. ja. Nou, maar, maar heeft het, ja. Nou ja ik, uh, <lacht> wij ik, kunnen. Ik, ik kom maandag even langs. <lacht> nee, maar, maar, maar heeft het nu nog zin voor mensen om zich in te schrijven? Of zeg je, bij kennen maar hart? Nou, of, of, of is dat eigenlijk... Uh... De mensen die, die een indicatie hebben voor zorg. Oh, ja, ja. Dat je moet wel een indicatie die, daar, uh, die daar komen wonen. Nou, dan, dan ben ik kansloos. Ja. Ik hoor het al, ben Nee, oké, okay, maar... <lacht> Kansloos. Nee, dat is waar, dat is waar. Nou, ik wens je heel veel succes verder. En uh, Helma. Ja. En, uh, met uh, met het, uh, uh, het binnenhalen van, van gelden. En uh, nou, voor de rest uh, met uh, de oplevering straks. En daar komen we er ongetwijfeld uh, zo het eind van het jaar, begin volgend jaar nog, nog een keer op terug. Want dat denk ja. ik ook? Ja. Dat ja. wordt één ja. groot feest ja. natuurlijk, kan ik ja. me voorstellen. Ja. Zeker dus, uh, daar gaan okay. we een feest van maken. Nou, perfect. En dank dat ik even. Uh, Aandacht mocht besteden aan de actie in Duitsland. Zeker, heel Ik graag. Dat is een mooie actie. Heel graag, dankjewel. Ja. Oké. Okay. Okay. Um, Dank en een fijne wel. dag. Ja, fijne dag. Oké, okay. gelijk. Dag. Bye-bye. Dag. Uh, we wachten nu even op muziek en dan ja, uh, we gaan we een vrolijk mopje draaien.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 Uh, zondag, uh, van s morgens vroeg tot s'avonds laat, laat met allerlei evenementen. En bij ons is Martine uh, Porienski. Porienski, Por sorry hoor. Ik heb nog het kijkje gezegd hoor. Ja, maar Hans die, die is daar heel goed in. Botman, over ja. uh, uh, over Botman gesproken. Ja. En die, uh, die komt hier vertellen wat er allemaal te doen is.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 Goed ja, ja, ja, ja, en uh, hoe, hoe is de reactie van kinderen op dit soort uh, zaken? Z vinden ze het leuk allemaal? Ja, natuurlijk. Nou, het is natuurlijk een feestje, te kleurrijk. Ja, iedereen ja, ja, uh, is ja. blij mee? Zeker, een druk queen, dat uh, maakt wel indruk ja. volgens mij voor jonge kinderen. Want welke leeftijd praten we over ongeveer? Uh, Vanaf een jaartje of vier tot uh, nou, volwassenen, het maakt ja, ja, ja, dat maakt ja. helemaal niet uit. Ja, dat maakt Iedereen mag komen. Ja.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 4, ja, jaren, ja het, zeker wel maar dat is niet zo blijft. En. Nee. en, uh, en Savonds is er ook nog, een, nog dat iets. Dat klopt he? helemaal. helemaal hebben we hebben een serieus, uh, serieus onderwerp: dat is uh, de consequenties van seksueel geweld. Uh, Oei, de leiding okay. van deskundige Kees Roos. Dat is ook vanaf vier jaar, of? Nee, nee, nee <laughs> of... <laughs> dat is voor volwassenen. Oh. En daar mag je je ook voor opgeven, want de rest is eigenlijk vrije inlichting. Ja, ja, ja, ja, ja. uh, en hier. Ja. Uh, nou, verwachten we wel dat je even een mailtje stuurt naar uh, info at uh -huh. om aan te geven dat je komt. Ja, ja.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 En het kost allemaal niets. Nou, nee. Kijk, dat, nee. is maar, dat, dat is mooi. Daar doen jullie het ja. van, hè? Ja, ja dat is nee, nee. wonderlijk. Nou, Ik denk dat het best heel interessant is om, om, om uh, jongeren uh, zeg maar, te confronteren met wat, wat, uh, wat, wat geweld er wat, ja. wat ja, daarmee doet. Ja. Ja. ja, ook zorgverleners zijn uitgenodigd om mee te doen. Want dat okay. is wel een uh, okay. thema hmm. wat nou, ja. overal uh, speelt. Dus ja, het is een geënt op de Me too ja. discussie die we uh, afgelopen ja, ja, ja. jaar hebben. En het antwoord is toch meer uh, te doen dan in de gemiddelde. Uh, uh, uh, plaats uh, in Nederland. Zeker. Neem ik ja. aan.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 Achterop uh, op een, uh, op een, uh, een flesje drinken of eten. Of, uh. ja, mooi hoor. Dus, uh, ja. Er is heel veel lage lettertijd in, in, in Nederland. Ja, oh, ja? absoluut. Ja, ja daar ja. gist je nog in hoor. Dus, dat zijn geloof ik ja, ja, 2,5 miljoen, 2 miljoen uh, mensen, mensen in Nederland zijn ja. lage lettert. En het uh, nou, pikante detail daarbij is dat anderhalf miljoen, dus meer dan de helft mm. van deze mensen, in Nederland op de basisschool hebben gezeten. ja dus het is niet hè? zo dat alleen mensen die naar Nederland die komen en en die, uh, ja. moeite hebben met uh, taalrekenen ja. of digitale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 Met de bevolking. Ja, dat is uh, daar schrik je wel even van. Ja, maar Ja, en met laaggeletterdheid betekent, betekent niet dat mensen echt niet kunnen lezen, nee, maar, maar dat ze er moeite mee hebben. Of dat ze er moeite hebben. Het kan daarbij ja. horen. Ja, maar het is ja. meer echt dat je uh, nou moeite hebt om een formulier in te vullen of een brief van de gemeente om die te ja, begrijpen. Ja, ja, ja, ja, um, ja. Daardoor loop je van allerlei dingen mis. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar, maar heb jij bijvoorbeeld nog contact zijn. met de gemeente? Dat, dat, ja. dat ze die brieven wat in wat, eenvoudige taal moeten doen. Want die ambtenaren die hebben een soort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 Pluspunt bijvoorbeeld, die hebben natuurlijk zeker, ook die, ja, die taalactiviteiten. We taalactiviteit, zijn natuurlijk nu ja, heel druk ja, ja. bezig met de nieuw gekomen Oekraïne groep. Ja, dus ja, ja nou. daar, daar werken we ook zeker nou, mee goed samen. Hoor. Ja. Goed hoor. Nou, nou Martine wat, wat goed van je. We hebben het niet alleen dus gehad over de, de, de Pride hè, komende. Je hebt keurig ja. al, al allerlei dingen verteld. Dat was hartstikke leuk. En bedankt voor je komst. En nou, we hopen je eh, dat het morgen een succes wordt. Dat hoop ik ook. Dus mochten ja. er ja. nog kinderen zijn ja, die vader, precies. moeder, opa, oma, tante ja oom langs willen komen. Jullie zijn van harte welkom. Het wordt Wat is het een gezellig uh, Louis Davids Carré. Uh, nou, de Louis de, Davids -Carré. Ja. Ja. Ja. Nou, nou de, de overkant. En, en vanaf hoe laat? zijn ze dan wel? Morgenochtend welkom uh, tien uur, hè? Uh, uh, uh, vanaf, uh, vanaf half elf. Half tien uur. Nou, uur, okay. Naar uur ja. staat de koffie ja. klaar. Nou, ja, de koffie klaar met de limonade natuurlijk. Nou, nou, en, en een gebakje. Nee, geen gebakje. Sorry. Vijfde subsidie, hè? Ja, ja, ja. Oké, tijd voor een muziekje. Dankjewel, Martine. Dankjewel. En daar komen we. Een wilde diertje ben ik echt niet bang. Is er een dier nou toplast? Heeft er een mier in gepast? Dan breng ik hem naar een ander stekje. Waar hij beter is op zijn plekje. Een eend in hongersnood geeft ik snel een stukje. broken. dieren hoeven niet te vluchten of te zwerven op straat. Want we zorgen dat het goed met ze gaat. Een dier is geen ding, het heeft een hart en het Een dier laat je niet in de steek, want het heeft ook recht op een goed bestaan. En met respect en aandacht voor ze zijn, dan is het leven voor de dieren ook zo fijn.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 Agnes, goedemorgen. Dierenthuis Kennemerland, ja. Dieren, dierenasiel Kennemerland. En eh, ja, vertel eens, wat, hoe, hoe, hoe liggen de problemen in, in Kennemerland? Nou, de problemen liggen vooral in de grote aanvoer van honden en katten. Mm -hmm. En eh, we zien echt een heel duidelijk verschil in het aantal dieren... wat wordt afgestaan eh, ten opzichte van voorgaande jaren.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 Gelukkig herplaatsen we dat dan allemaal weer. Die was ook gevonden. Herplaatsen we dat dan toch weer op een of andere manier. We hebben een enorm bereik dankzij onze volgers op Facebook. We hebben 23.000 volgers. Oké, okay. oh, ja, dat is veel, ja gigantisch bereik wat je daardoor hebt, en uh, daar maken we ook uh, gretig gebruik van. Ja, ja, ja, ik zie ze wel eens langskomen. Die, uh, mooie ja. foto's, stuurde hondje, die oogjes ja. in de camera. Ja, dat, <laughs> dat doet het wel volgens mij. Maar jullie, jullie, jullie hebben 23.000 volgers van Dierenhuis Kennermeland. Ja. Of, of ja. is dat land, of landelijk? Dat is alleen even Kennemerland. Nee, ja. Dat is wel ongelooflijk veel zeg. Maar het is ja, natuurlijk de, de, de, de, de, de hele regio hè, dus niet alleen Zandvoort maar ook uh, Haarlem en... Uh... Sorry? Alleen het dierenthuis Kennemerland heeft 23.000 Ja begrijp ik, maar het uh, Dierenthuis Kennemerland is niet alleen Zandvoort, het is natuurlijk de hele regio eigenlijk hè. De, ja. Daarom heet het ook dierethuis ja, Kennemerland. We werken natuurlijk heel nauw samen met de SDO, dat is de opvang in Hoofddorp. Ja.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 Dan hoop je dat hij niet ziek wordt, want dan wordt het natuurlijk een heel ander ja, verhaal. Ja, dat bedoel ik, want uh, er zijn natuurlijk ook honden die op een gegeven moment naar de dierenarts moeten en dan komen de dus... rekeningen binnen. En dat dat heel zou heel vervelend zijn natuurlijk. Want ik neem oh. aan dat jullie dat wel eens horen: van, uh, ja. dat dat, dat ja. een reden is om te stoppen. Ja, ja dat vinden we heel verdrietig. Ja. Ja. Want ik ja, dit was op een simpele manier te voorkomen geweest. Ah. En ik heb geen aandelen in die branche, maar sluit een dierziektekostenverzekering af.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 Maar goed, mensen hebben wel geld over... voor een... een leuke hond of een kat. Ja, dat vinden ze wel. Als je echt een dierliefhebber bent... dan begrijp ik het. Maar het moment dat je een hond neemt... en je denkt na drie maanden van nou, het is toch niks. En doet er weer weg. Er zijn natuurlijk gezinnen waar een hond hoger in de... pikorde staat dan de rest van de familieleden. Dat die je eigenlijk volgorde is, over? Ja, ja, ja. Nog één vraag, Agnes, over het aantal vrijwilligers...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 ook geen vrijwilligers... ...en uh, ja, dan ontdekken mensen... goh eigenlijk toch best wel leuk... ...dat ik die dag in de week uh, niet uh, meer naar het asiel noem... ...of ja, uh, ja, mensen ja. hebben een andere bezigheid gevonden... ...en het is, het is best wel lastig om nee, dus. vrijwilligers te vinden... ...want ik zeg altijd... ...ja, het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend... Nee, ...dat je nee. toch op mensen rekenen... ...maar uh, de mensen die we hebben, wat ik zeg... ...daar zijn we echt enorm blij mee... ...want mm. daar zijn we niet volledig van afhankelijk... ...maar het helpt wel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 Oh. .Nl oh, Dat is zo. zo nee. ja, we moeten nog een keer een afkorting zien. Nee, bij een boek. jullie krijgen nog wel eens, wel eens, wel eens uh, aanvragen om, uh, voor vrij, uh, vrijwilligerswerk, die zich melden, ja. zeg maar.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 Mensen denken van: Oh, leuk, katjes knuffelen en met hondjes in de duinen wandelen. Ja, maar zo dat is het ja, niet. Laat is... niet iemand alleen maar met een hond in de duinen wandelen. Maar nee. een andere, uh, andere vrijwilliger. De die poep gaat op te ruimen, ja. Maken. Nee, dat is waar. Dat, dat kun je ook niet maken. Dat moeten ze dan ook wel doen. Dus uh, ja, ja, we ik ben nou... echt, echt heel erg op zoek naar mensen die vrijwilligerswerk willen doen. Ja, ja. Uh, bij de konijnen. Want dat worden er steeds nee, nee. meer. Uh, daar hebben we echt een, een ernstig tekort aan. Ah, uh -huh. oké. Okay.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 Ja. Het mailadres is dierentehuis.kennemerland dierenbescherming.nl .no. Oké, okay, nou dat, ja. dat, dat moet iedereen nu wel weten, denk ik. Ja, ik denk, ik mag het hopen. Ja, als, je een, het is, uh, als je vrijwilliger wil worden of je hebt wat uh, ja, te doneren. Uh, uh, ja, nou ja. ja het uh, zit helemaal in mijn hoofd nu. Dat mee, hadden, in mijn, in mijn zeg Agnes, oh, mag ik je hartelijk danken uh, voor deze uh, uh, bijdrage. En uh, succes de komende tijd. Zeker. Oké, okay, fijn fi okay. weekend nog. hè Dag. Bye bye. Yo. Mm-hmm.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 grote re reuzenrot bij het Bottasplein, et cetera. Maar daar gaan we verder uh, straks over praten. sensatie. Nou, sensatie. Dus. Jij... In de tweede uur. Weet dus op... ik zou blijven luisteren. Ja, zeker. Jij... Er komt nog een muziekje aan. Jij... Er komt nog een vrolijk muziekje Jij... aan. Jij wist wel hè? Of... Ik weet het. Nou, ik zal het. Oh, ja, ik denk het wel. Ik, anders voor. komen we daar... In... Ik zou gewoon luisteren. Ja, anders komen we er in tweede <laughs> uur op terug. Ja. Toch? Nee, dat is de, de, um, uh, de pato-banton en baby-comeback. Is dat zo? UB-40. Ja. Baby-comeback.